Ik ga de vlammenwerper gebruiken. Nee. Een paar komen naar je terug. Ja, kwamen ze maar allemaal. Daar gaan we weer.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 Wij zullen morgen weer moeten zagen. Oh, dan kan ik alleen wel. Nee. Ja, huis. Geen sprake van. Voor een meisje van veertien is zo'n cirkelzaag veel te gevaarlijk. Oh, ik heb er ook mee gezaagd toen u u bent gaan halen. Spreek me toch altijd niet tegen, Susan. Ah, goudblokken. Zo. <coughs> Joyce, gaat het? Ja. Ja, ik, ik heb ze... Ach, help jij even, Susan? Ja. Ga zitten, Bill.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 Hallo? Nee, ergens mee zwaaien, met de handdoek, vlug. Hallo. Hallo. Hier. Hallo? Hier. Hier. Hier. Hallo. Hij heeft ons niet eens opgemerkt. Het, het was ook idioot om te schreeuwen. Hij kan ons nooit gehoord hebben. Hij is landinwaarts gevlogen. Waar zou je vandaan gekomen zijn? Hij scheen de kustlijn te volgen.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 Er hangt een grote rookwolk boven. Ja, van brandende trivits misschien. Nee, dat geloof je zelf toch ook niet? Er is een brand uitgebroken. En Susan is de enige die er iets aan tegen kan doen. Vlug, vlug. Kom, vlug. houtstapel. Hoe kan de houtstapel nou in brand staan? Dank... God zij gedankt. Susan, wat is er gebeurd? Kijk daar eens, op de bleek, daar! De helikopter? Ja, ik heb de houtstapel met de vlammenwerper in brand gestoken als signaal. Waar is de piloot? Hier. Mr. en Mrs. Mason, als ik me niet vergis. <laughs>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 Oh, en tegen ons vertelden ze Ja, oh, Dat was opzettelijke misleiding door die vrouw die zo'n bezwaar tegen onze ideeën had. Oh, misdarend. Misdarend. Uw geheugen is beter dan het mijne. In ieder geval, kort nadat we ons in Oxfordshire hadden gevestigd... bleek ons dat de Triffids een onoverkomelijk probleem vormde. Mm -hmm. Dus hebben we onze tenten toen opgeslagen op het eiland White. En kom je daar nu ook vandaan? Ja, ja. White had namelijk het voordeel dat we daar alle Triffids konden vernietigen...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 De kanaaleilanden gunstiger levensomstandigheden bieden dan een streek als deze. Bill? Bill, waar ben je? Hier, hier. Wat ben je aan het doen? Ach, genieten van de avond en van het uitzicht.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 In de opdracht van een officieel comité? Natuurlijk. Of van een groep die zichzelf heeft benoemd? De wetten lopen bij orde die nu eenmaal gehandhaafd worden. Hier is mijn officiële aanstelling. Als u die soms wilt zien. Ik ben blind. O ja, ja, natuurlijk. Ja. Wel, Mr. <tus> Mason...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 Goed. uitstekend. Maar uh, wij kunnen niet te lang blijven. Ik zou me toch graag eerst even willen wassen. Ik zit onder het kolengruis. Susan, laat jij Mr. Torrance en zijn vrienden de boerderij even zien. Hè? Ik? Ja. Uh, dat geeft haar de kans om u een beetje te leren kennen. Mm -hmm. Ik kom zo. Gaat u maar mee. Ja. Yeah. pil, hoe heb je dat kunnen doen? Stil nou.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 ik het zien? Die maat weet wat dansen is. Vies een glas is leeg? Van Mr. Torrance. Wat had u ook alweer? Meed of whisky? Geef hem allebei, maar. Oh, ja. geen, geen onzin, commandant. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Ah oh, ja, ik hoef toch niet meer te rijden. Hè? Proost. Wel, ik mag jou wel. Ik mag jou best wel. Jij hebt tenminste gezond verstand. Een hoop van die mensen hebben dat helemaal niet Ach, Wij zijn op plaatsen geweest waar ze gewoon zeiden dat, dat we op moesten rotten. Oh, is dat? Waarom niet? Weet je we, we, we nog hoe in, in Ja, dat, dat bedoel ik. Loos, dan zei ze gewoon dat wij op moesten rotten tegen ah, ons. En, en, ja. Wat hebben jullie toen gedaan? We nou, hebben een zoutje tegen de muur gezet en neergeknaald. Ja. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nog lege glazen ergens? We oh, yes. oh. moeten meteen voelen wie de baas is. Ja. Zet nog eens een blaas op, bl blinde mannetje. Ik kom eraan. Ah, dan gaan we nog een dansje ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nog één dansje <hijen> hoor.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 zo'n grote pot van die honing van je leeg laten lopen in hun benzinetank. Hey, ik dacht dat dat zou lukken. Oh, oh, oh, oh. Kijk, de treffertjes dringen allemaal naar binnen. Ja, die zitten daar nou vast totdat iemand ze komt redden. Hoe is mijn David? Die slaapt. En jij? Heb jij nog zin om te janken? Waarom? Omdat we weggaan. Nee, want ik heb alles bij me wat ik nodig heb. Trouwens, op een goede dag komen we hier terug...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 Een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter